Zaterdagavond, een bijzonder avond. Welkom en leuk dat je erbij bent. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Zoals je ons gewend bent, komend uur, dokje met niet niet de partyupdating, hij wacht en... en straks vanaf 12 uur niemand binnen ons eigen resident, DJ Mouzo, een uur lang live in de mix op de radio. Afgelopen week, dode herdenking. Allemaal rare dingen die er aan het gebeuren waren op de Dam. Iedereen was moordig gekrokken. Ik kon meteen zien hoe het nou werkt bij de beveiliging voor een koningin. Want die werd even meteen in veiligheid gebracht. Maar uiteindelijk ging het gewoon weer door. Afgelopen woensdag hadden we natuurlijk in uh, her in der in Nederland. Groot feest allemaal. En vandaag is het zaterdag. En uh, ja, we hebben voor jou een hoop lekkere muziek in petten. Wat dacht je daarvan? Als eerste als opening. Oeh eh de swimming pool met Dance the Way I Feel. En ook nog onderweg Franco met Franco Maldini met de Think Trumpets. Oftewel Think als een trompet. Dat u allemaal hier op GFM Zandvoort Het is de voor de Event. Well, I just guess the way I feel Stop breathing Imagine that of this is real Stop, well, I just the way I feel Stop breathing Imagine that of this is real Well, I just guess the way I feel Well, I just guess the way I feel Well, I just guess the way I feel Dance en RB in de mix op de radio. Als opening horen we Oeh -e Le Swimmingpool. Met de uh, Dance to I Feel. En erachteraan, deze fantastische plaat die nog op de achtergrond hoort. Franco Maldini met Think Trumpet, de Sunday Trumpet Edit. Ja, is het betaal, maar ik hoorde hem. Ik denk, ja, het past toch wel bij het programma, hè? Het beste van dance en RB in de mix. En dat houdt in dat we nu even lekker RB gaan draaien. Wat dacht je van een beetje nederhop? Oftewel, Yes R, The Real, Shaq en Susie B. Met de Gangster Boys. En daarachteraan het plaatje klaarstaan van Alicia Keys. Tezamen met Beyoncé. Met Put It In A Love Song. Dat nu hier op de radio. En zometeen gaan we eens even kijken wat voor interessante nieuwtjes we allemaal hebben uit de showbizwereld. Maar eerst hier is Jesser The Real, Shaq en Susie B. Met die heerlijke plaat Gangster. Boys. ZFM met een hoofdletter Z Van zon, zee, zandvoort en zomerhits. Ik breng hits en je weet dat ze catchy zijn. Ga ze spelen, gangster, maar ik hoor alleen maar babylines. Dames zeggen: hé, hey, hé, hey, een mop. Zeg oh hey, yo Kijk me nu maar aan Ga wie je spreekt tegen de hoofdrol Jouw agenda is nog leeg Waarom zit je vol? die op de gangster, boys Dat is niet zo hoopvol. Ik ben toch een hit Fuck een piet. Gebruik mijn pokels Spek die is fly Kijk omhoog En groet je yeah. vogels Op zoek naar die man En ik geef geen fuck. Je ziet me in de street Of in de club Scoot op de hielen Maar het gaat net goed Over daar waar ik ga hoor ik soes op in de buurt Of bij in de hoek Loswording in onderzoek Geld tot aan mijn hondenbroek. Gaat in onder Als het moet Ik weet niet wat jij denkt, de boy is de stunner Aller willen chillen Met de boze willen hangen Maak niet uit die jij bent, de boy is de gunner En ik hou mezelf scherp Tussen al die vieze slangen Die mannen zijn hier en die mannen zijn daar Die mannen zijn overal Waar die money is, Gangster the boy Ze zegt maar waar die money is Gangster the boy Ik ben daar waar die money is Gangster the boys. The money is here and the money is mine The money gave me shaman in ball Maar ben niet hier op de streets. Je ziet ik ben op de draai. De definitie van de G. Heb mijn team op scherp. Ik ken mijn broeder twee man master jack money yeah, goal je toppen. Weer ik, man, we Oh, en met een boy. dubbel o met de end day. on respect in the nemen. Ja, ik ben door de dek zo vervelend. Weet je zeker dat je was bezig met deze? Ah, hou het rustig. Brother Blaze, Kush in de coffee shop. School, wil me hebben? Ben weg, gaan zonder graf. yeah. Oké, cool. all day. Zeg je kan niet als me shine. No way, young swaggerball. Die mannen zijn hier, en die mannen zijn daar. I know for die the money is. Can't stop boys. So, say me, where the money is. Can't stop boys. I'm there where the money is. Can't stop oh, boys. Boy, baby. I'm in the bone. Jeebus, they I'm We with them, we for the money, but the money. Give me chance, say just a couple the the line. We don't to the we don't make a down. What's up with your boy, Macky vs Dan? So we, so we get it in. On this streets we hustling, scout to after for the We struggle in the All that in the baby chase. For the for the Isa, Isa, baby, baby. You came the boy, man, Mr. Shakes All this is great, but you don't feel nothing. You say great, They can never attach me. The boat is on and the boy is hot. On and I they can never attach me. The money sent here, and the money sent there, the money sent over all but the Says me where the money is? Oh, I'm money in the money. Beyoncé doet het tegenwoordig uh, ja, met meerdere artiesten. Jay-Z, Lady Gaga en nu doen ze het samen met Alicia Keys. Beyoncé doet samen met Alicia Keys met Put In A Love Song. En daarvoor worden we de familie van Yes Air, Oftewel Yes Air, Daryl, Shaq en Susie B. Met de, de Gangster Boys. En zo werd het even tijd voor iets heel Anders. N.W. Nightwalks, show facts. Inmiddels kijkt niemand meer op. Of uh, eh, dat je denkt van, oh. Maar Jennifer Anderson heeft weer eens met een van haar uh, tegenspelers aangepakt. Op de set van haar nieuwe film Just Go With It bleek dat ze wel erg dikke maatjes is geworden met Adam Sandler. Of dit, het begin is, of dit het begin is van een nieuwe romance voor Rachel, zal de tijd leren. En dan altijd gewoon afvragen. En op een moment denk je van, die mensen hebben echt een relatie. En dan is het echt puur show voor de film. En andere momenten dan uh, maken mensen samen een film en ja, waarschijnlijk regelmatig seksscènes en zoenscènes en uh, ja, dan worden ze verliefd op elkaar en dan, uh, dan wordt het een stelletje. Botoxverbod voor Jordan. De dokter van Jordan. Jordan kennen we beter als uh, Katie Price. Dat is haar echte naam. is er duidelijk over. Ze mag voorlopig geen botox meer. De realityster ging deze week nou, niet voor wat ingrepen, maar kreeg te horen dat het voorlopig even afgelopen is met de injecties. Jordan wil namelijk Zwaar worden van haar kooivechter Alex Reed. En Botox zou schadelijk kunnen zijn voor haar eventuele kind. Een bron vertelt, Jordan had zwaar de pest in, maar wilde ook geen risico lopen. Ze is bang dat ze rimpels zal hebben op haar volgende verjaardag. Maar ja, dat hoort er natuurlijk allemaal bij. Het is uh, Botox, kan je vertellen, ik, ik, ik ken een paar mensen. Zou je denken van, uh, ik zie er in jouw kring? Ja. <laughs> het is ook echt niet dat je zegt van, uh, goede vrienden, vage kennen ze, maar het zijn twee heren. En uh, ja, die hebben eigenlijk elk jaar, ze, gaan ze naar zo'n specialist, uh, die beroemde, die eigenlijk al haar films daar ook doet. Dan kan ik je vertellen, meestal doen ze dat vlak na een vakantie, want dan komen ze s'avonds terug van een vakantie. En je van, zo, die mensen zijn honderd jaar ouder. En dat komt gewoon door de boot door, want eens na, na bepaalde tijd, ik weet niet hoe lang het werkt, maar is de botox uitgewerkt. En dan zien die mensen er toch erg uit, dat wil je niet weten. Toen sommige mensen zien er al goed uit, en na de botox dan uh, uiteindelijk heb je lichaam gewoon meer nodig. Dus uh, dan valt er niks meer uh, aan te beginnen. Dan moet je gewoon door blijven gaan. Nog even wat anders, Lindsay zwanger of uh, is er gewoon dit aan het worden? Lindsey Lowe zag er behoorlijk opgeblazen uit toen ze maandag een uh, taxi inrolde. Uh, actrice was in geland op het vliegveld van L1 en stak geheel tegen het rookverbod hier meteen een sigaret op. Verstandig of niet, haar heb het weerleg wel meteen een gerucht over de baby babybums van de 23-jarige actrice. Ik kan even vertellen, ik heb hier een foto en ja, ze is dik of ze heeft een buikje van uh, dat er een kindje zit, ik weet het niet. De zwangerschap is wel het laatste dat de actrice zou kunnen gebruiken nu. De actrice heeft na maanden van werkeloosheid eindelijk weer een filmrolletje weten te bemachtigen graaf die van Lindsay onlangs nog een schokkende fotoshoot maakte, de geruchten dat Lindsay binnenkort in de huid krijgt van porno-ster Linda Lovelace wanneer de opnames van de film Inferno van start gaan is nog niet bekend. Nou, als ze er zo uit hoe ze er nu uitziet, dan uh, dan heeft ze toch echt denk ik, een probleem. En, uh, nog wat Pamela Anderson verhuilt deze week met alle liefde aan rode bikini in voor een strakke PETA-shirt. Peter blonde De blondine was door een dierenrechtenorganisatie gevraagd... om een stel pelikanen te bevrijden. De actrice doog met een grote glimlach richting... Het the Walk on a Wild Side Event op het strand in Malibu. Het strand waar de blonde praktisch naast woont... De Walk on the Wild Side event. Het Walk on the Wild Side event is opgezet om geld in te zamelen voor de Wild Side Centrum. In dit centrum werken vrijwilligers die uh, gewonde dieren helpen gezond te worden. Zodat ze weer in de vrije natuur kunnen gaan leven. Op het event waren veel mensen afgekomen. Niet alleen op de dierenorganisatie van hard onder de riem te steken... Pamela maakte altijd tijd vrij om uh, voor haar fans een paar leuke foto's te maken. Want ja, wie wil het tegenwoordig of niet met Pamela Anderson op de foto natuurlijk, En ja. uh, nog interessante nieuwstijntjes geweigerd voor uh, Chris Brown. Misschien is dat interessant. Chris Brown heeft zich weer van zijn goede kant laten zien. Omdat. Uh, hij zoekt voor aanvang van een bokswedstrijd in Las Vegas. het Nationale Volkslied. Na het optreden dacht hij even naar een dikke club te gaan. waar hij vanwege zijn leeftijd geweigerd werd. De 20-jarige Zanger ging vervolgens volledig door het lint. Weet je wel wie. fans gedeelde hij volgens ooggetuigen. Zijn hele optreden was als beladen was al beladen omdat toevallig Chris Brown, die onlangs nog een werkstraf kreeg... vanwege het slaan van zijn ex Dean Rihanna, de opening van een boxwedstrijd moest doen. Chris is de laatste tijd steeds vaker slecht in het nieuws. Onlangs nog zette hij tijdens een radio de studio op zijn komen, omdat de DJ geen nummer van hem wilde draaien. <lacht> het moet natuurlijk in het straatje passen, CFM Zand wordt het beste van dance en R&B in de mix op de radio weet je het nog? Hij stond een paar weken geleden op nummer 1 in de Nederlandse hitlijst. De top 40, de mega top 50, noem maar op. We hebben het over train, Hey Soul Sister. Ik draag via de Carmatronic Club Mix, dat nu hier op CFM Zandvoort. voor een draai gevonden. Fantastische plaat. Ook Chesto is tegenwoordig druk, druk, druk. Hoe hij voor elkaar krijgt om en plaatjes te maken. En ook nog in die studio al die plaatjes te maken. Het, uh, he, afgelopen, afgelopen. Vorige week uh, vrijdag stond hij dan uh, op het museumplein. Met de Koningendag. En uh, ja, dit was weer een van zijn samenwerkingen. Dit keer samen met Tegan en Sarah. Met Feel It in My Bones. Het was Chesto. En daarvoor hoorden we muziek. Uh, moet ik even spieken hoor. Train nummer 1 in de, in de hitlijst. Nederlandse top 40, top 50 uh, train met Hey Soul Sister. We draaien voor jou de Carmatronic Club Mix. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. This is the party update. De party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. Nou, als eerste, zoals altijd, beginnen we even met de Escape in Amsterdam. Daar hebben we vanavond de Framebusters. dat is natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Remondo. Hij heeft Frederik Abbas uitgenodigd en de MC is Miss Bunty. En in Electric at the Lux hebben we vanavond Danny Boy. Terwijl gewoon Danny. En wat voor feestjes hebben we nog meer? Kiss. Vanavond hebben we... In, sneakers, nee, in de Panama hebben we vanavond Sneakers Music. En dat is met Groove Fanatics, Juri Donatus, Jasmine Le en Janto. En de line-up in de studio is uh, Shit Is Baggy, Futuring DNS en IZD. Super Jam, Futuring DNS, Futuring Mr. Nathan. En ook Jay Collins is van de partij. Dat in de studio. Dat vanavond allemaal. Sneakers Music in de Panama in Amsterdam. Vanavond hebben we in de uh, Sand in Amsterdam Identity en dat is vanavond uh, Salary James, Ryan Marciano, Afro Jack, Hartwell, Quintino, Michael Mendoza, Grandmaster Izzy, Kenneth Zappa en Saudi is de MC en and... hij doet het samen met Iceman. Dat is vanavond in set in Amsterdam Identity. Vanavond hebben we in de Wester-Unie Trans Nation presents Eddie Halliwell. En dat is het tot vier uur in de ochtend. Met Chris Cortez, Eddie Halliwell, Claudia Kazakou en Ron van der Beuk. En de MC is Da Silva. Dat vanavond in de Wester-Unie... Leuke feestjes. Dichter bij huis vanavond in de stalker in de kromme elleboogsteeg in Haarlem... ...hebben vanavond... Uh, Lukt de Nacht... ...Casey Jones B-Day Special... ...en dat is ze de benedenzaal met Funk... Vanik Punk... Juliano Santos Suarez... ...en ik en David Stan Stezo. ...MC is Casey Jones en in de bovenzaal... Gladjacker Area noemen ze dat vanavond... ...Mike Hendricks, Mr. Blunt en Nick Simon... ...dat vanavond in de stalker in... Ja, Kromme elleboogsteen, weet je het vast wel. CRM Zandvoort het beste van dance en R&B in de mix op de radio... De laatste tijd wordt dat gevraagd van mij, waarom noem je nooit iets op wat in Zandvoort gebeurt? Nou, om je heel, heel de waarheid te vertellen, er is echt nooit wat te doen in Zandvoort. Nooit is een groot woord natuurlijk, maar wat we wel eventjes kunnen doen, is altijd even kijken of er nog leuke feestjes zijn morgen op het strand van Bloemendaal aan zee, want daar hebben ze wel feestjes. Vanavond uh, in uh, morgen, morgenmiddag, moet ik zeggen vanaf twee uur sexy on the beach, so sexy. De beachclub vroegen en dat is uh, vanaf twee uur Hardwell, Nicky Romero, Pato González, Jean, Bille de Klit, Avro Broos, Seductive, Fire Joe Suki, Martinez, Nolletje, live, Ferrari is live, Dimitri Nikita is live en het uh, is live. Dat uh, morgenmiddag in uh, Beats Club Proegen. Vanavond uh, hebben we in de BLM, Bloemenalen-Strand, BLM 9, Strand uit 9, smaakstop Sessions. En dat is met Eric E. 8 uur solo en het begint uh, vanaf 4 uur morgenmiddag. Maakstop sessies met Eric E. Dus het wordt weer heel bijzonder. Hebben ze al eerder gedaan. En uh, ja, allemaal geurtjes die er waarschijnlijk weer verspreid gaan worden. Dus kan allemaal heel spannend en heel erotisch worden. Al die luchtjes. Volgende feestje. Morgenmiddag. Lamming Del. Wat dacht je daarvan? Vanaf 4 uur. Gregor Salto, Lucien Real El Canario, Josiah, Claire en Sheila Hill. En Sherlock, vanaf ben je welkom. Ex-pornstar Copa Cobana in Lammingdale. Ja, en het laatste feestje, morgenmiddag vanaf 3 uur zelfs... is Click on the Beach, hoedst op 69. Morgenmiddag vanaf 3 uur Michel de Hey, Secret Cinema... Remy, Wouter de Moor en Vincenzo de Poel tot zover de partyupdate voor de feestjes vanavond en morgenmiddag op het strand van Bloemendaal gaan we weer terug naar de muziek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 Track up. What's it gonna take to get a score? Turn the beat up, yeah. Got me like a fiend banging on your door. I think I want some of that. Why don't you meet me on the floor? And then step into my office. Would you like to try a sample, the taste of my stuff? Yeah, come on. I got a million different flavors for so the boys say they can't. place deze week allemaal iets veranderd in de lijst, ter lijst En wat is er deze week nu binnengekomen? The Nightwalk 10, je gaat hem nu horen. Deze week op nummer 10 twee plaatsjes is uh, gezakt voor Rio met One Heart. Op nummer 9, vorige week op 7. Quintino versus, uh, Mitch Crown met You Can't Deny. Op nummer 8 deze week nieuw binnengekomen en ook meteen uh, de enige nieuw binnenkomen in de lijst is er uh, van uh, Riva Star Futuring Nose met I Was Drunk. Op nummer 7, 1 plaatsje gezakt voor uh, Matt Futuring en uh, Dino met Feels Like a Prayer. Op nummer 6, 3 plaatsjes uh, gestegen voor Robert Abigail Futuring Miss Autumn Leaves met Good Times. Op nummer 5 deze week blijft staan Ida met Love. Op nummer 4, vorige week stonden ze op 2. Ze hij stond op 2. Sander van Door met Renegade. Deze week op 3 blijven staan. Chesto versus uh, Nelly Fortaro met Who Wants To Be Alone. Op nummer 2, 2 plaatsen voor Stegen voor... Uh, G Londra fusing Chelsea D met 17... Dat betekent dat ik nog steeds op nummer 1 sta. Vorige week en die week daarvoor ook al op 1. David Quetta, samen met Kid Goody, met Memories. En natuurlijk die ga je nu voor, hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk Dance for the fam, Dave Cuetta, future Kid Goody, met Memories. Nightwalk Nightwalk 10 is on, number 1. All the crazy shit I did tonight. Those will be the best Memories.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 Nightwalk 10. Voor jij ze The de Nightwalk 10. David Quetta met Memories. En hij deed het samen met Kit een en laatst hoorde ik Kit Koedie. En uh, ja, ik zeg gewoon David Quetta en de, de Kit Kudi, maar het kan ook Kudi zijn. Maar laten we het even overwegen. En uh, zo komen we ook aan einde. Het eerste gedeelte van de Nightwalk, zometeen vanaf 12 uur na het nieuws. Niemand minder dan onze eigen resident, DJ Maus, zo'n uur lang live in de mix op de radio. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van 12 uur. Maar eerst even muziek, waaronder deze plaat van Fatboy Slim en X Weekly Hot Shot op Dance voor de Fem. Fatboy Slim featuring Lazy Witch en Weapon of Choice 2010. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van 12 uur. Don't be shot by the tone of my voice. Check out my new weapon, Weapon of choice. Don't be shy by the tone of my voice. They got my new weapon, weapon of choice. choice, choice, choice, choice, choice, choice, choice, choice Out of my voice, uh, uh, uh, you can check it all out. It's the weapon of choice. Yeah. Don't be shot by the tone of my voice. Uh, uh, it's the new weapon, the weapon of choice.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 Militanten hebben geprobeerd om de basis binnen te dringen, maar dat is volgens de NAVO niet gelukt. Het is de tweede aanval op een NAVO-basis in een paar dagen tijd. Vorig jaar zijn zeker twintig psychiatrische patiënten langdurig opgesloten. Ze zitten maanden, tot soms zelfs jaren, in een isoleercel of afzonderingsruimte, blijkt uit een reportage van Nova. Volgens het tv-programma wekte minister Klink vorig jaar de indruk dat er maar vijf patiënten per jaar langer dan drie maanden worden gesepareerd of afgezonderd... Nu blijkt dat het er dus vier keer zoveel zijn. Klink betreurt de twintig gevallen en zegt dat het ministerie blijft streven naar het beperken van langdurig isoleren. Volgens Nova worden de cijfers op verschillende manieren geflatteerd. Zo worden de separaties niet goed geregistreerd en worden mensen opgesloten in hun eigen kamer. De Champions League is gewonnen door Inter. De Italianen met Wesley Sneijder in de basis wonnen met 2-0 van Bayern München. Diego Milito scoorde in Madrid twee keer voor Internationale. En het is voor Inter voor het eerst dat de club zowel de landstitel als de beker en de Champions League wint. Het weer vannacht hier en daar wat mist. Overdag weer flink wat zon.